met het -journaal. De Amerikaanse president Orlando een terreurdaad genoemd. Hij heeft in scherpe bewoordingen zijn afschuw uitgesproken over de schietpartij. De dader was bekend bij de FBI en stond op een lijst van mensen die mogelijk met IS sympathiseren. De schutter is een 29-jarige Amerikaan. Zijn ouders komen uit Afghanistan. Hij schoot afgelopen nacht 50 mensen dood. 53 bezoekers raakten gewond. Een aantal van hen verkeerd in levensgevaar. De dader werd in een vuurgevecht met de politie gedood. Volgens de FBI zijn er geen aanwijzingen dat IS de aanslag heeft georganiseerd... maar de groepering heeft via zijn eigen persbureau wel de verantwoordelijkheid opgeëist voor het bloedbad. De politie in Santa Monica in Californië heeft een zwaar bewapende man opgepakt... die op weg was naar de parade van de Gay Pride in Los Angeles. De parade wordt vandaag gehouden. Er zijn tienduizenden mensen op de been. In de auto van de man lagen pistolen en materiaal om explosieven mee te maken... Het is onduidelijk of hij een aanslag wilde plegen op de parade. Zelf zegt hij dat hij daar een vriend wilde ontmoeten. Het aantal leerplichtige kinderen dat niet naar school gaat, moet flink naar beneden. Afgelopen schooljaar zaten ongeveer 10.000 kinderen voor kortere of langere tijd thuis. Overheden en onderwijsorganisaties tekenen morgen het zogeheten Thuiszitterspact. Daarin worden concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Max Verstappen is vierde geworden bij de Grand Prix van Canada. De Formule 1-wedstrijd werd gewonnen door Lewis Hamilton... gevolgd door de Duitser Sebastian Vettel. Het zuiden en noordoosten van Nederland heeft last van flinke regenbuien. In Hoensbroek en Nutt in Limburg viel in korte tijd zo'n 35 mm regen. Op veel plekken konden de straatputjes dat niet aan. Wegen kwamen blank te staan. Ook het festival Pinkpop in Landgraaf had enige tijd last van de regen... maar de slotact met Paul McCartney kon doorgaan. Het weer voor de komende uren. Stevige buien, mogelijk met onweer trekken dus van west naar oost over het land. Ook vannacht buien bij minima van zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en zo nu en dan flinke buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NMS show Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Einer, nenn nur er kennt das Ziel Einer, nu nur er gibt dir Leben Und wenn er gibt gibt er viel Komm bei dem Jesus Frieden tat aufs neue the vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder Herr im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron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 I Oh, every Oh, I am you